Dus, in de toestand van de Bina, dat zijn die nun kan je ook terugzien die nun de hoogste plaats van die nun Kan je zien die nu, is, nun is 50, gematria 50. Nu. Gewoon 50, de 50ste letter van het alfabet, 50. En de nun, nun in de Bina, die verwijst naar 50 poorten van de Bina. Wat is 50 poorten van de Bina? Er zijn 50 poorten van de wijsheid. Ook in het bestaat de, de, boek, de boek De Boom des Levens, het boek zelf, bestaat ook uit die 50 poorten. Dus via 50 poorten kan de mens komen naar het hogere, naar uh, overeenkomst, absolute overeenkomst, naar de eigenschappen met het hogere. En. Dan heet het 50. Waarom 50? Bina heet ook. Get het zelf, 10 spherot. Ketter ook ma binnen. And dan komt er nog 5 chassadim van haar. Gassadim, welke chassadim. Gij zet voora, te ver het net zo, 5. Ze heeft die 5 spherot nog ook. Die van haar van Geset tot een hoort. Die 50, 5 vijf spherot, maal 10, Elke heeft 10 ook. Dan heb je 50. Dus eigenlijk. Die, wat zegt die noem? en dan is het behandeld wij de letter, de letter letter noem noem dus noem Oké? Okay. dan wanneer het in de grote toestand is het dan 50 poorten van wijze, van die noem, van die binnen en maar wanneer het een kleine toestand is dan zacht het naar, naar uh, eentje naar beneden en de linkerlijn is op de linkerlijn, onder de bina is altijd Gwura de kracht van de bina als het zacht naar beneden eentje naar beneden is Gwura ook een soort verweerkracht. Okay. en Gwura is is de letter nun. Nu. Misschien Noon. Noon. Noon. Noon. is het niet zo. Groen is niet zo goed. Of misschien is het niet zo goed. Nu. Nu. Ja, dus. eigenlijk. Nu. En wat is dat nu? Wat is dat nu? En dat yeah. is dat komt van. Jude is. Kim. Ja? En dat is dan kater van zira Kaf. Kaf is twintig. Dat is hoogma. Hebben ook straks ook nodig. Wat ik nu teken wil. van zira aanpien. En dan hebben we wat voor Lamed, ja. Lamet is dertig. En dat is bina. ...van Zeerantien. Ja? En dan de volgende is... ...Mem... ...is veertig. En dat is... ...Gesed... ...van Zeerantien. En de volgende is... ...de vijfde, zie de vijfde... ...is Noon. En dat is... ...vijftig. En dat is... en ...dat is... Uh, gvura gvura fan zeer en p en so, so forth en dan komen we tot tot cadi Tsadi, sorry niet alles maar Tzadi. Tsadi, cadi is hmm. negentig en dat is en dat is Yesod van Zeeran Kir. Oké? Okay. Tijdelijk? Dus, hier is het nun. En nun is 50 hoek. Dus dan zien wij dat overeenkomst. Hier is nun. Bedebina is nun. Maar dat is dan 5 hoger. Dat zijn 50 poorten. Dat gesuggereerd wordt nun. Het letter nun wordt gesuggereerd. Door 50 poorten. 50 is dan noon. En hier hebben we echt noon. Bij de Gwora hebben we echt noon. Noon is 50. Van noon is dan is dan Zierenpien is dan dat ik moet dat noon is dan um, de letter de letter uh, is betekent 50. Bij noon is dan zeggen uh, dat Gwora Gwora van zeerontin. Dat is die Gwora van zijn. Dus wat bedoelde ze? Dat die Nun wordt invloed van de... vanaf van bina komt naar de Gwora. Die Nun. En dan nu komt ook weer van die Gwora. Kijk nou wat die van die Gwora. Komt het ook weer hier naartoe overgebracht. Naar, naar Zadi. Want altijd bestaat de wet. Dat licht wordt altijd doorgegeven door... Uh, over die overeen overeenkomstige organen krachten laten we zeggen: Kijk, nun hebben we hier gezien. Nun, de kracht van nun, deze heeft ook iets van nun. Ja, of niet? Hebben we hebben gezien. Naar de hoofd komt het van binnen naar de vora linkerlijn. En dan gaat het ook weer. Nun is ook zie dat in dit zadi zit ook de letter nun. Dan wordt ook doorgegeven hier na dit zadi aan de serangin, wordt ook doorgegeven in een stukje van dat nu en dat zien we die nu terug hier bij de zaad terug oh mm -mm. en nu. die die dit is die yesod dat is dan yesod dat is dan yesod ja yesod en die gaat dan door weer aan de machts okay. naar de en hij zegt ons dat die goed die wordt, die dus mooi wordt, schoonheid verkrijgt. Waarvan dan? Van die noem die zij dan ontvangt van zeer Komt wel. Kom wel, Hai, gaan we verder gewoon. Um, nun, okay, was er, oh, nu de tweede regel de tweede regel na de punt in de rechterkolom. kolom we lachen hanun en daar, uh, verder drie, sheba ra'u'i ha'ulam lemeware ki vaharata. Nosafu, fiergam, hamohin degadlut. Hanotnim, amida, vekiyum, Faif lezon, mezamcem, meatsmam, sorry, meatsmam. Velorak behinat, smicha, levad, zeskmo, asam. Dus wat we zien hier op de tekening is dat zij dat die maalgoed die ontvangt dat licht, dat in een grote toestand die komt dan van de bina en de bina natuurlijk die dan uh, gora, gora komt naar de bina toe in een grote toestand dan wordt het allemaal verheven gora komt naar de bina, bina komt dan weer naar ik heb het zo eenvoudig alleen dat opge opgesteld, natuurlijk. Uh, ten eerste, kijk, die zes sferot, gisteren geborat, je het net zo goed, en isot, dat is dan zeer eenpiel. Ik heb hier alleen opgetekend, alleen algemene tien sfeerot van, van de wereld algemene. Maar natuurlijk, Edrei heeft, uh, Bina heeft tien, uh, Keter, Gogma heeft ook tien, maar het is eenvoudig. Dan die gwora, in de grote toestand, die gwora steigt op naar de Bina. En de Bina steigt op weer naar, wat zeggen, naar hoger. Naar de Gochma, naar Rihampin. Ik heb het alleen voorgesteld in de vorm van Sverot en niet Parzofiel. En daar komt dan, dan chogma van de Bina. En die komt dan weer terug, slaat weer terug naar al die, die, die, die, die, die dan, krachten die dan omhoog trokken naar die Bina. Komt naar de Gwara. en Gwara heeft ook weer die vijftig, die zie je dat, dat, kracht van die vijftig, die zij ook had, toen zij naar Bina opsteeg, die, en dan kwam zij weer terug naar de Tzadi, naar de Jesod van Zeeranpien, en naar de onderkant, zie je dat, naar die Nun, ook hier is nu, en dat wordt gegeven aan de maalgoed, dus de maalgoed daardoor kreeg, gadloed, de grote toestand, daar gaat het om, en, de, en als de maalgoed de gadloed verkrijgt, dan verkrijgt men alles, alle, alle, alles, alles wat leeft, is hier, uh, gaat hier, van maalgoed, gaat hier allemaal naar drie werelden, werelden, uh, zielen, drie werelden, engelen, et cetera, wat het allemaal ook mogen zijn. Al die krachten, ook aan zielen en ook aan de klipot, onreine krachten, natuurlijk, ook zij moeten ook een beetje klipot, ook moeten ook een beetje profiteren, natuurlijk. Alles wat leeft, moet dan hebben, dat niet. Alles. Alles wat leeft, die, dat moet dan hebben. En dat allemaal komt dan van die noem. Van, uh, van dus dat was het argument van die noem dat zij dachten, nou, kijk nou, door mij kan het bewerkstelligd worden dat ik het tot stand heb gebracht. Ja? Aan de ene kant, die Gwora, dat is de noem van Zerenpien. Zij, hij is, is weer terug. Hij <laughs> <Ja. fixen> is weer terug, zie je dat? Hij zit ook hier weer hetzelfde. Okay. Ik vertel inderdaad dingen die, niemand, die nog nooit in de wereld, nog nooit onthuld werden. Tja. Dus aan de ene kant, die noem die, die, die is net als Bina. Net als Bina, die is net als samig, want de die, die geeft dan, deze Bina die geeft de licht, het licht van samig, van steunend licht, van het, het minimum. Dat zij zegt, oké, okay, ik ben net als Bina. Ik geef minimum. Ik ben net zoals minimum. Maar de Bina, of als de samig, is dan naar huis gestuurd. Omdat het was, het was niet genoeg. Alleen om kleine toestand te, uh, te, te, te, te geven aan de wereld. Maar kijk nou wat ik kan. Ik kan, kijk nou, ik kan geven. Nu, ik geef van mij, zegt zij. Ik geef de kracht aan je Jesod. En je Jesod... In je zot in onderste kant Van je zot is nun gebogen nun. En die noon geeft de kracht van zijn kracht. Je zot geeft de noon aan maalgoed. En maalgoed krijgt dan daardoor de hoog grote toestand. En de grote toestand wat ik een grote toestand tien Een grote toestand kan men wat kinderen maken, ja. Kleine kunnen geen kinderen maken. Dat Betekent tien spierot. Als zij krijgt tien de dan kan zij ook uh, licht geven verder aan de onderste drie, drie werelden, ja, drie werelden die daaronder zijn. En engelen en zielen, alles, en dat daarmee zou dan de, de uiteindelijke correctie kunnen worden, ver, ver, uh, uh, bereikt zou kunnen worden. Dat was, de, dat was het argument van die Noem. Van die Oké. Okay. Hij niet op mijn neus gaan zitten dan ga ik missen dus ja dat is duidelijk dat is wat, en nu ga ik even vertellen wat hij ons vertelt we lagen twee we en daarom tana hanun hey, hoe is mijn hand ik zie dat iedereen ziet het nou wat wil je nu Laten we daar eens over kijken. Oké, okay, kijk maar. Uh, lachen, daarom en daarom, <tied> Tana Hanun, Tana Hanun, argumenteerde die nun, die letter nun. Nee? Nou, daarom argumenteerde die nun. Uh, op mijn mond wil ze. Ja, natuurlijk, begrijp ik dat jij dat nooit hebt gehoord. Kijk nou, op mijn neus. <laughs> kijk, ik had gezegd dat je op mijn neus wil zijn. Nee, zeg nee, ik wil toch wel op je neus gaan zien. Op mijn hand weer, kijk. Is dat een Kleine dingen, kijk. Externe. Kijk, kijk. Echt over. Ja. kijk dat, is nou, dat is dan het voordeel wanneer je op de les komt. Dan kan je <laughs> zien, wonderen kan je zien direct. Kijk, op mijn, op mijn lippen, zie Want je. Want uit mijn je lippen, je lippen komt. Jij ja. Ja. Kijk uit mijn lippen, kijk. Ik wil op mijn lippen komen, ik naar mij komen. Kijk, wil je hem. Dat en daarom. Tana. Dus de tweede regel, ja? Na dit punt. Kijk nou. Will je en daarom. Tana Hanun. Eisde of. Argumenteerde de nun. Pretendeerde. Uh, uh, nee, argumenteerde de nun. Drie. Sheba dat Zit maar zo uit. Sheba dat. Dar door haar Ra'u'i Ha'ulam is geschikt, de wereld Leme ware. te zijn geschapen geschapen geschapen geschap, geschap, te, te, te, te, ge ge te worden geschapen ki ki -wa harata nou kijk nou kijk nou <laughs> kiwa -harata. <laughs> ki harata Nosafa. Nu, Kivarata, Nosafa, want in haar licht wordt werd toegevoegd, vier gam ook, Hamochin, de gadlut ook het licht van Gadloed, Han, Hanotnim, die Hanotnim Amida, die geeft dan standhouding, stand als het minimum, wikium. Nou, ik heb gezegd, niet naar mijn neus gaan zitten, Nou, ja, zit Nou, kijk eens, dus, dat zit op mijn neus. <laughs> nou, dat is niet eerlijk, hè? Dat is niet eerlijk. Oké. Nim Amida. En ik lach, en zei, God, ze heeft geen absoluut, ze is niet bang. Ik word zo kwaad. Hanotnim, het zit op de zomer. Hanotnim, Amida. Zij dus, die mogen die, die, die, die geven dan standhouding, kracht, standhouding, wikiju en bestaan, bestaan, vijf, lezon, meertsmam, aan de zon zelf, aan zeeran bin en ook was zelf. Zoals okay? so we dat zien, zie ik, die nun, die heeft dan, van de letter nun, we zien dat zij heeft dan het standhouding. Aan die serampien en maal goed gek, dat is serampien. En dat is maal goed dat zij zegt: Nou, ik geef dan behoud, behoud ik, behoud zij uh, in het heilige. Dat is dan de parsa, tot hier is heilig. En daarna komen dan de drie werelden van afscheiding. Dus dat is wat ik, wat ik kan doen aan de ene kant. Velo, dat ah, is ook, dat's, ook dat's de, de gadloet. Velo raad begint het smichale wat. Dus. Daarmee dus geef ik ook de gadloed aan die maalgoed. En niet alleen, uh, en niet alleen het aspect van smicha, alleen ondersteun, ondersteuning. Dus niet alleen het ondersteunende licht van de bina. Waarbij, maar ik, zij kreeg ook gadloed. Ja, waarbij het licht kan nu... Uh, de maalgoed kan ook geven verder aan de werelden onderaan. Duidelijk. Wanneer het licht van, van, alleen het licht van, van was van, van de steunende licht, dan komt het zo. En zij kon niet geven dat licht naar beneden. Maar nu wel, ja duidelijk, via de medellijn, dan zou dat nu wel in staat zijn die de, de letter Nun die normaal goed komt om verder door te geven aan de lagere, onder de Parsa. Dat was haar argument. Zeven. Amarla, Nun. tuf letrecht, deha, weginecht, acht, tawad, sameg, leatra, dat is overweer. weer. Amarla, hij zei tegen haar, de schepper zei tegen haar, de bina is de schepper. Abovima, dat is in de schepper. Als we het zo weten, dan weten we wie is de schepper. Is Abba we Ima, die vader en moeder, dat is de schepper. De Bina is de schepper, dat is de schepper. Abba is dat, Abba we Ima. Ik heb het alleen Bina zo so opgetekend, alleen als één. Maar die Bina bestaat ook uit twee. Rechter de rechterkant van de Bina is Abba is vader. En de linkerkant van de Bina is, is uh, Ima is moeder. Dus de twee kanten. Ja, hoger uh, kunnen we dat nog niet, die scheiding zien. Maar dat is ook nog geen scheiding. In de Bina is nog geen scheiding. Het is wel twee kanten. Abba is vader en moeder is aan de linkerkant. Maar die zijn altijd verbleven in de Zivuk, uh, Zivuk Lopasik. In een permanente uh, het? Zivuk, samenvloeiing Zij. Maar deze paar, niet, sirampien en maalgoed, soms wel en soms niet. Duidelijk? Deze, kijk, deze twee krachten, mannelijke en vrouwelijke, alles bestaat uit die twee krachten. Mannelijke en vrouwelijke. Die, ver, die altijd verbinden zich, verbleven ze altijd in samenvloeiing. Kijk, en natuurlijk dat is de hele de verlangen, al het verlangen van zielen beneden. En ook van de zeerampien in, in, in, in de noekwa en Malgoed Om net zo zijn als de aboïma. Ja? Maar natuurlijk niet op hun plaats, maar op hun eigen plaats. En dat is de hele correctie van ons. Oké. Okay. En nu zeven. Nog een keer. De zeven. Letter, de, uh, de regel zeven. Amar... La, hij zei tegen haar, hij, de schepper, zei tegen haar. Want de nun, die komt van waar? Van onderen. De nun, die komt van zeer en pin. En al die letters waarover we nu over spreken, het hele artikel hier over de letters, is, komt nog voor de schepping van de wereld. Wat betekent voor de schepping van de wereld? Wat, wat is de positie waaruit wij spreken nu over dit, in dit artikel? De positie is, alleen bestaat als het ware de ketteren, hoogma en bina. Dat wil zeggen, ja, tot aboehima nog bestaat, maar die onder nog, als het ware, nog niet uitgekomen. Duidelijk? En nu komen al die letters, hier, al die letters komen nu naar boven, één voor één. Natuurlijk, allemaal, allemaal hebben zij, allemaal hier, hebben ze ook 22 letters, hun eigen 22 letters. Al die 22 letters nu van onder de Aboe Ima. Aboe Ima is schepper, de schepper. Zij stegen omhoog nu, stap voor stap, één voor één. Komt de letter taaf eerst. En dan de andere letter. Zij stegen weer naar Aboe Ima, hier. Komen hier. En ze vragen, uh, wil je de wereld door mij door laten scheppen, et en stap voor stap eentje, ze vallen uh, op die manier, dat uh, is wat verhandelt, dit, uh, uh, wat ik dit artikel. Amra, nee, Amarla, de schepper zei tegen haar, tegen die nu, nu, toe terug, keer terug naar jouw naar jou eigen plaats, de ha, want zie hier, begin ik, begin ik. Voor jou, omwille van jou, acht, Tawad, samig, leatra, keerde terug, Samig, naar zijn plaats. Nee, hey, wat doe je toe? Hoofd afsluiten, dan zal je het ervaren. Stap voor stap. Dus, keerde terug, die letter samig, naar zijn plaats. De andere lessen heb je nog niet gehad. maar... Het is ik heb het artikel al gelezen. Het okay. verhaal kom ik bekend voor. Oké. Okay. Dus, omwille van jou, die Samach is, terug, is teruggekeerd. Ja, waarom? De Samach moet onderhouden Noflim. Die, die Noflim, die gevallen, Die, die Zeerand en, en die Nun. Noon. Noon en. Ja? Die Noon en. De Noon zit ook hier in de, in de Jesuut. Zie dat? Die Nun zit ook in de dus zei rampine, en nu amarla amar la HaKadosh Baruchu de heilige gezegend is hij zei, zei tegen haar is de commentaar van Yehuda dubbele punt lo nechen chmo sheat choshevet et midatech letikun hashalem tin sheein bo Oud Achiza liklipot Ella gam midatech Elev zriha smicha min hasam. Ki alken ad nimt Tvalov Od Oud bivhinat acht be ach. We megulim. Lapei, dertien, goeds, leesmorech, mipnei, achitsonim. Acht, na de tweede, na de tweede dubbele punt. Dus de schepper zei tegen haar, lo negech moshe at niet zo so als jij denkt, et midatech, dat jouw uh, eigenschap jouw eigenschap hashalem dat jouw eigenschap kan brengen uh, de volledige correctie 10... dat er geen dat er geen van klipot... in jouw zou zi zijn en zij dacht zo kijk als ik nieuw geef allemaal nieuw ontvang ik van die nun, dan geef ik naar beneden, kan, alles kan komen tot zijn vervulling. Alles, dan, alles kan zal komen dan tot het licht van hoger, van het absoluut. Salu, maar hij zegt nee, waarom niet? Want één ding had zij dat niet gezien. Hij zal ons zo vertellen wat er aan de hand is. Dus hij dacht dat zij geen, daardoor geen klipoot meer, geen onreine krachten zou kunnen uh, doen aanzuigen. Uh, Waarom niet? Als zij kan bewerkstelligen dat er dat, Gadloed dat, dat komt, ja, Gadloed, grote toestand. Grote toestand is betekent volmaaktheid. En dan is er geen klipot. Dan zijn er geen onreine krachten. Als wij overal waar een grote toestand is, geen onreine krachten. En zij zegt, nou, ik verkrijg de, kreine, de, de, de, de grote toestand, dan heb je geen, geen uh, klipot meer bedoel, die aanzuigen, en daarmee kan ik dan kwartikun, uh, uh, de uiteindelijke correctie veroorzaken. Hij zegt, nee, het is niet zo. Kijk nou. Dus Het is niet zo dat door jouw eigenschap dat, dat jij kan bewerkstelligen dat de klipoot, de onreine krachten, niet zo aan jou gaan aanzuigen. Hij zegt, dat kan niet. Hij zegt, Ella, ga mm met -hmm. Maar, ook jouw eigenschap, elf, sriga smiga, heeft nodig ondersteuning van de letter samach. van de letter samach, zoals het een paar lessen daarvoor was, het drie lessen daarvoor, als je dat, dat leert, dan, dan zal, zal je zien, ook de tekening hebben we daar, dat die samig die geeft dan, ja, van die bina, licht wordt doorgegeven, aan die zeer en pin en mal goed op dat zij niet zou vallen naar die drie werelden van afscheiding. En hij zegt nee jij ook jij hebt die samen nodig zegt hij. ja ook om dit ja. waarom is dat zo ki alken hij zegt omdat dat uh, at nimt zet twalef ot befinat aach be ach omdat jij bevindt zich nog steeds in de toestand van. Dat is kijk naar het dat woord. Eh, twaalfde, twaalfde regel. Naar het derde woord. Staat het. Alf. Bet. Ab, twee apostrofen. En alf. Dat is een afkorting van. Ach be ach. Achor, be achor Rug tot rug. Jij bevindt jezelf nog. In de toestand van. Rug tot terug. Kijk. We hebben geleerd ook in de zoger Dat rug tot terug Betekent dat. Net zoals die oh uh, net zoals die alle, oh, Sorry, a, uh, die jezug. je het yourself? Dat hij keek zo. Kijk, hij keek deze kant op. En zij keek de noekwa onderaan. Die keek deze kant op. Ze keken een rug van terug. Ja? Met andere woorden, dat is, dat, dat is net zoals hij keek zo. Hij keek omhoog. En zij kijkt zij keek zo naar beneden. Zo so, kunnen we dat ook zien. Zet Of zo, of zo so, so bijvoorbeeld. Dat zo, so liever zo so zelfs dan zo. So. Dat is dan, zie je dat? Dat is, yeah? is, Serampine. Serampine. And is Nucla. Dat is en dat is dan Serampin. Ja, dat is dan pin. Serampin. En dat is dan Nucla. Zijn japen niet rechts? Nee. Oké. Dat klopt. Heel goed. Dat is ja. dan zeer aan het En dat is dan nog wel of maar goed, ja of niet? Heer goed. Maar wanneer je het tekent, zo. Daar tekent jij wanneer? Als het gaat om katnood bijvoorbeeld, kleine toestand. Wanneer het sprake is van het ontvangen van chassadien, ja of niet? Chassadien. Je legt gewoon goed Dan doe je deze. Zo teken je zee. Je kreeg de toestand, hoe zee het is. En dat teken je wanneer het gaat goed zo. Maar, zie dat? En hier komt dan. Wat zegt hij dan? Jij bent nog steeds in deze toestand. Dat is de toestand, deze. Toestand, toestand wat hij zegt, ach, ach, be, ach, rug tot terug, Ach, be, ach, be, ach. Ach, be, ach. Dat is dan rug tot terug. Zie je dat? En zeg je daarom: heb je dan de steun nodig van die samen. Welke steun hebben je nodig? Die licht, dat licht samen, die komt tussen hen. Licht van samen Licht van samen je ja? komt hier en je beschermt dat stukje dat, dat stukje hier in het rood, wat rood? in het rood staat zie je in het rood, tussen die twee rechts, rechts op het bord onderaan, waar twee half maandjes opgetekend zijn tussen hen hebben we dan met rood aangegeven, dat is dan de bescherming van bescherming Bescherming door de letter samach, de letter samach. Samach. Dus hij zegt: jij hebt toch nog steeds nodig. Okay. Waarom? Um, Kijk, om waarom is dat zo? Hij zegt: jij, jullie dat. Zadi, als Nukwa en Zeranpien in grote toestand, wat doen ze in grote toestand? Ze kunnen geen grote toestand op hun eigen plaats ontvangen. Ja? Hoe, hoe krijgt hoe Zeranpien in Nukwa groot, grote toestand? zij stegen naar abouyima naar papa en mama. Hij stegt Zeranpien, die... Omhult Abba, vader, naar de overeenkomst, naar eigenschappen. En de Nukwa, die overeenkomt, die omhult dan de, de Ima, mama, en dan papa scheidt aan mama. En ze kunnen het allemaal op die manier ontvangen. Ja, maar hij zegt zelfs wanneer, wanneer jullie gaan, Zeiran ze Pin, dus, en Nukwa, wanneer jullie stegen naar Abba, Ima, jullie stegen nog, toch blijven in de toestand, jullie zelf, in de toestand van. Uh, rug tot rug. En niet zoals abou die dan kijken, dan gezicht tot gezicht. Gezicht naar gezicht. Dat is dan de ware toestand van Gadlood. Grote toestand is wanneer gezicht naar gezicht kijkt. Maar jullie stegen wel naar papa en mama. Pa, pa, ja? Dus met andere woorden, jullie gaan naar de grote villa van papa en mama in Miami. Ja, je zit daar ergens op, een kam op kamertjes. Jullie gaan leven daar, of geweldig daar, even vakantie doorbrengen, et cetera. Maar dan gaan jullie terug naar je eigen kamertje. Dus jullie daar zitten, maar dat is niet dan jullie. Het is nog niet jullie grote toestand. Jullie moeten nog hard werken, nog aan ja, jullie carrière, et cetera, et cetera. Het dat jullie echt uh, de toestand van grote toestand zullen verkrijgen. Eigenlijk wat ik zeg tegen haar. Maar jullie kunnen niet zelf. Uh, jullie blijven toch in de toestand. Jullie hebben de. De, het licht van samig, het licht van bina, wat jullie bescherming biedt, toch wel nodig. Uiteindelijk? Waarom? Zij stegen omhoog naar Abouima, maar blijft hun binnenkant, zij kijken naar elkaar, uh, zij staan rug tot rug. Wat betekent rug tot rug? Dat zij nog geen kracht hebben om te staan tijd tot tijd, gezicht tot gezicht. Waarom niet? De, want, en dan staan ze op die manier waarbij eh, waarom staan ze dan rug tot rug, omdat, ze ging, omdat daar in de rug kra, daar is, is daar zijn tekort elke, elke, wat betekent elke plaats waar tekort is heet rug ja, of achterkant zeggen we agor, achterkant achterkant is overal waar tekort is eigenlijk overal waar wel uh, licht is, heet paniem, gezicht. Eigenlijk. De kort is dat. En daar zegt hij dan zelfs, wanneer jullie opstegen omhoog naar aboe, maar jullie hebben toch de intrinsiek tekort nog in jullie zelf tot, omdat tot de gmartikum, tot de uiteindelijke correctie hebben jullie die moeten jullie dat meedragen met zichzelf. Uh, we orood dus twaalf in het midden na het derde woordje wat is ach, ach. Ja? ach dus achor, achor. dus achor, achor dat is afkorting alf, bet uh, en dan nog een keer okay, en dan twee apostrofjes en allef. afkorting, belangrijke afkorting voor ons, Achbeach, be, ach. Achor be achor. We orod ha-samig en de lichten samen Megulim klapei el der dertien ha -chuts. die zijn open naar buiten. Lish om jou te euh, behouden, of ja, om um jou euh, te beschermen. Me-pnei ha voor de buitenstanders, buitenstanders dat zijn de krachten die dan zouden kunnen aanzuigen overal waar tekort is vind je dan altijd buitenstanders altijd die onreine krachten die zijn altijd present overal waar tekort is en daarom is de mens, de mens kan niet ontlopen de mens in onze wereld kan niet ontlopen, nog geld, nog macht, nog iets kan, kan hem Um, waarborgen voor het aanzuigen van onreine krachten. Alleen aan zichzelf kan werken. Als een mens aan zichzelf werkt en dan wie hij ook is, doet er niet toe waar hij leeft, welke zijn toestand is, We welkes, wat voor status hij die heeft. Als een mens aan zichzelf werkt en die bewerkstelligt dat hij uh, in elke toestand probeert de gadloed gekregen, dan we correcties te doen, dat er geen plaats komt voor aanzuiging, steeds werken aan zichzelf, dan kom je tot de vrijheid. De ware vrijheid. En niet zoals uh, Amerikanen zeggen, als je vraagt, Amerikanen, waarvoor werk je zo so hard? Mijn dochter woont ook in, Amer in Amerika. Een Amerikaanse dochter heb ik in, uh, en dan vraag je dan waarom moet je zo hard werken en dan de the antwoord hen, hen is to buy freedom to buy freedom dan zeggen ze zo mooi, to buy freedom kan je niet kopen, mijn vrienden vrienden, maar je kunt niet kopen je moet werken aan jezelf dat is to buy echt, te kopen betekent betekent Werken aan jezelf. Natuurlijk is het ook kopen wat wij doen. Dat, je, dat men investeert. Dat je investeert in je tijd. Dat is, dat is ook kopen. Je investeert in je middelen en geld en alles. En maar ook investeer je ook in het vergroten van jouw tempo. Van jouw van jou ontwikkeling. In plaats van te gaan ergens, over te veel naar buiten, je gaat zitten en werken aan jezelf, etc. dat is absoluut, dat is ook natuurlijk ook to buy, maar op een goede manier, op een werkelijke manier, to buy your freedom. En wij ook moeten, ook, ook, wij moeten ook kopen onze freedom. Onze vrijheid betekent werken aan onszelf hard. Er is niet anders, anders de mens is niet, niet uh, het is niet gegeven, zomaar, omdat Zomaar so, van de wereld te genieten. En absoluut, geen mens kan. Van buiten schijnt het wel dat de mens dat kan, maar het is allemaal een show. Maar het is niet gegeven. Zodra so de mens wil voor zichzelf ontvangen, kreeg cre hij een volledige duisternis. Eigenlijk. Wel stralende duisternis. Daarbuiten straalt daar het straal wel natuurlijk, maar het is uh, alleen een comedie. Als je kijkt naar al die, al die grote concerten wat, wat gegeven worden, ook wat onlangs gegeven werd, ook hier, een grote, ja, een grote popster of zo. Nou, dan na zo'n performance, na zo'n geweldig glimmende per, uh, optreden, nou, zo'n acteur die gaat naar huis en die huilt de hele nacht, want de krachten heeft hij dan, ...krachten zijn eigen krachten, uh, haar eigen krachten gegeven Gewoon in de lucht. Gewoon, als het ware, ook natuurlijk voor de mensen, schijnbaar voor de mensen. Maar natuurlijk voor het business. En natuurlijk ook voor de... Maar niet voor zichzelf. Niet voor de schepper. Niet aan, aan zichzelf te werken. En dan uh, de rest van de nacht en de dag, nou weet je, huilen en uh, tanden knarsen. En alle afschuwelijke toestand. Want de realiteit kan je niet... Kan je geen show maken. Met de schepper. De schepper kan je niet verlogen. Je kan geen komedie spelen. Kan je kan niet spelen. Met de hele wereld kan je komedie spelen. Maar. Niet met jou. Niet met. Jouw eigen. ware toestand. We nemen ze. Dertien. Na de punt. We nemen ze. Die gam. Veertien. Begin uh, ik. Daar het samen. de atra, En wij vinden dus. Hij zegt. Dat ook voor jou keerde terug de letter samen naar, naar haar plaats. Lismog otag, om jou te ondersteunen. Hoe kan jij dan, jij die ondersteuning nodig heeft. Hoe kan jij dan beweren dat jij, uh, dat door jou de wereld geschapen kan worden. Eigenlijk. Dus er moest dus in het hele verhaal van... Van dit, van dit verhaal dat is geschreven door dat door, is uh, gegeven aan de grote Rabbi van Rabbi Rabinu Nassaba hij was zo so groot dat uh, natuurlijk ook niets geschreven zelf alleen overlevering dat Shimon Bar Yochai citeert hem en als Simon Bar Yochai zegt, nou, dat heb ik bij, bij, bij hem gevonden. Ge, ge, uh, dat was echt een goddelijke man. Was, was, ja, yeah, was uh, echt een uh, absolute goddelijke man die het hoogste. Hij He was de de koning over dat soort, over de de grootste aan hem werd gegeven uh, beschreven van de absolute hogere regionen van het salut. Zo'n so ziel had hij, deze Rabbi -minunas -minunas Saba dat zelfs uh, Shimon Bar Yochai, die leerde van hem, uh, met name Abba Yima, Arikampin, Atik, allemaal kwam van hem. Aan hem werden die hogere gegeven. Maar Simon Barjochai die kon in alle werelden thuis. Die was, hoorde al in alle werelden thuis. Maar dat heb je van hem geleerd. Dus er wordt nu in alle letters gezocht naar één letter die de wereld bestendig kan maken. En de Noem niet. Hij zegt, nee, je kan niet, omdat jij hebt toch wel steun nodig van de Samach. We oorden 15 je en dan is het nog geen volledige het geen volledige correctie, Duidelijk? Omdat jij staat, jij bent, jij blijft nog Agorba. jij blijft nog rug tot terug staan, mannelijke en vrouwelijke rug tot terug, En dat geeft ook ons weer en als het ware een, een belangrijke ja, een belangrijke zeg je dat aanwijzing dat omdat de mannelijke en vrouwelijke in, uh, niet, in, niet, in, niet tot, zeg dat, gezicht tot gezicht kunnen komen, dus tot volledige, dat ook de mens die in zichzelf niet de mannelijke en vrouwelijke uh, kan goed ontwikkelen, komt ook niet uit, komt ook niet uit tot zijn, zolang het nog zo so is, komt niet uit tot zijn volmaakte dus wat betekent vrouwelijke en mannelijke Mannelijk is in de rechterkant van de mens en vrouwelijk is de linkerkant van de mens ook elke vrouw heeft het precies hetzelfde dus wat betekent dat dan moeten we werken zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant de mens ik? dus zowel wanneer de schepper jouw gevoel geeft dat jij jouw lief heeft, in de beste toestanden waarbij jij voelt jezelf als King Kong er zijn momenten en zo ook als in de, in de toestanden waarbij je voelt dat jij alleen bent. verlaten. de schepper jou verlaat. Net als mama zegt, ik ga weg en de kind al begint te huilen of zo. Ja. Ja, daar, daar, daar moet je ook dan... Dat betekent als jij gevoel krijgt dat jij alleen, wordt, ge, alleen, alleen bent en ellendig voelt jezelf. Dat betekent dat de schepper wil jou... Natuurlijk moet je dat niet, niet door jouw slechte dag ver, veroorzaakt worden... Maar als, dit, als je goed doet, goed leeft. en jij voelt dat jij in de linkerlijn verblijft. ik ja, bedoel. Uh, verlaten, etc. Cetera, et cetera, dan moet je weten dat de schepper. leert jou nieuw om jouw linker, jouw vrouwelijke gedeelte. of je man of vrouw bent, doet er niet toe. jouw vrouwelijke gedeelte, om die te ontwikkelen, laten ontwikkelen. Duidelijk? Want beide moeten ontwikkeld worden. omwille van correctie. En niet alleen de ene. Als een mens zegt, de schepper, de schepper, maar die, die rare toestanden wil ik niet hebben. Dan kom je nooit uit, dan komt de mens niet uit op die manier. Duidelijk. En andere die zegt, nou, die gaat allemaal verstandig met de schepper omgaan. Hè? En waarom is dat? En waarom ben je dat? En waarom ben je dat? Alleen dat, maar niet verbinden met de rechterlijn. Dan is het ook niet. Dus altijd verbinden die twee lijnen met elkaar. Als je naar links komt. Ja, om ga je dan verificaties doen, dat je twijfels hebt, altijd verbonden zijn met de rechter, rechterkant. Op basis van de rechterkant. Altijd gesteund worden door de samig, lichten van samig. Altijd blijven die 6000 jaar licht van samen moeten we altijd als basis hebben. Duidelijk? Het ja, is dus net als minimum, het minimum bestaan. Als een mens weet dat hij een minimum bestaan heeft, dan heb je al rust. Ja, een beetje. Dan is het oké, okay, no? Nu heb ik al een minimum. Ah, is goed. Heb ik, uh, heb ik een dak onder, o, onder, o, onder mijn hoofd. Ik heb dat, ik heb dat, ik heb een, een, een, een, een, een, een, een, een keuken. Ik heb alles. Ah, perfect, oké. Okay. Nu, nu kan ik verder kijken. Eigenlijk. Nu kan ik kijken naar meer of naar betere verbetering, et cetera. Zo ook wij in het geestelijke werk moeten altijd uitgaan van een minimum. En minimum is altijd het licht van chassadim, van de Ima. Ja, van die mama. Die moeten we in ons altijd voelen. Altijd. Welke toestand dan ook moet je eerst vragen naar die, verlangen naar die chassadim. Van jezelf opwekken. Vraag naar die chassadim. Duidelijk? En daarna, nu en dan weer, uh, weer die gadloed maken. En nu en dan even schoppen. Even schoppen. En even een goal, goal maken, als het ware. Uh, even uitblinken in iets. Okay. 15. Nadepunt. Lachen, we lachen. Lo, e ware wach allemaal. En daarom zal ik de wereld niet door jou scheppen, zegt de schepper. 16. We zesje katuw. We have a Allah kloma. En, blijf steunen op haar, op die sammig. Hij zegt tegen die, Noen, blijf steunen op haar. En dat is ook aanwezig voor ons, altijd blijven steunen op de gassadien. Ook als je in een ellendige toestand bent, dan moet je op dat moment ruk maken naar rechts, op dat moment. Steeds ruk naar rechts. En dan zal hij altijd ontvangen de steun. Wat we zien, de steun blijft altijd aanwezig voor elke wijze op de aarde maar dat wil zeggen, Shagam midatech, 17 hier, dat is niet goed. Hier moet je weten, in de regel 17, het tweede woord, de eerste letter vervangen, veranderen, sorry, in res. De tweede letter, dus in het tweede, sorry, het tweede woord, het tweede woord van de regel 17. Dat eerst de eerste letter daarvan. Veranderen in res, Niet dak. Maar wordt het rak. Ki. Nee. Eerst klomar. Zestien. Uh, na de koma. Shegam gammie dat Dat ook jou eigenschap. 17. Kie, Rak. Smichale wat is alleen maar. Steun. Ja, steun en niet, en niet dat jij kan brengen de wereld tot zijn uh, volmaaktheid. Eigenlijk? De volgende. Pauze. Oké, okay, nu pauze dan, ik.